9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de koninklijke Marseussee over mensensmokkel vanuit IJmuiden. En de prijzen van hypotheekadviezen, die lopen nogal uiteen. En dat moet veranderen. Maar eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. In de voorstad van Boston wordt een woning doorzocht. In verband met de bomaanslag gisteren tijdens de marathon. Het is nog onduidelijk wie achter de aanslag zit. Het dodental is opgelopen tot drie. En er zijn zeker 140 gewonden. Vlak bij de finish van de marathon gingen kort na elkaar twee bommen af. Brak meteen paniek uit. Vertel deze man die door de explosie omver werd geblazen. Ik stond alleen 15 meter. 20 meter. En een bom ging af. En het me to de grond. En then... dan. You know, running, Een paar minuten na de bomexplosies bij de finishlijn van de Marathon van Boston... brak ook brand uit in de John F. Kennedy bibliotheek. De autoriteiten dachten in eerste instantie dat dit mogelijk verband hield met de explosies... maar dat bleek niet het geval. Aan de Marathon deden ook ruim 70 Nederlanders mee. Voor zover bekend zijn zij ongedeerd, zegt Buitenlandse Zaken. De politie en justitie in België hebben tientallen huizen doorzocht... in het onderzoek naar Belgen die in Syrië meevechten. De waren in Antwerpen en Brussel. Bij de huiszoekingen is onder andere Fouad Belkacem opgepakt. Dat is een voormalig kopstuk van Sharia for Belgium. Correspondent Joris van Poppel over die organisatie. Een club die al een jaar of uh, twee, drie bestaat. Die Belkacem was de leider. Die zat thuis met een enkelband, veroordeeld wegens aanzet tot haat. Maar is nu deze ochtend van zijn bed gelegd en opnieuw gearresteerd... in het kader van onderzoek naar rondselpraktijken. CDA-leider Buma noemt premier Rutte een chaka premier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 Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn, maar er zouden geen doden zijn. In Venezuela is Nicolas Maduro officieel uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Verzoeken tot een hertelling legt de kiescommissie naast zich neer... zegt correspondent Mark Bessams. Zij zeggen, regels zijn regels. En de regel is dat je 54 van de stemmen sowieso moet hertellen. Dat is vannacht gebeurd, dat is al achter de rug... En daarmee is de kous af, afgelopen. Het is voldoende. Maduro won de verkiezingen nipt van Capriles, zijn uitdager. Capriles eiste vervolgens een hertelling... omdat er bij het stemmen onregelmatigheden zouden zijn geweest. Het weer nog. Eerst is er nog wat zon, maar geleidelijk volgt meer bewolking. Op veel plaatsen is het droog, maar in het zuidwesten en noorden... zou het wel wat kunnen gaan regenen. Het wordt 15 graden in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. Morgen blijft het bewolkt en wordt het in het zuiden opnieuw 20 graden. Later in de week volgt meer zon, maar dan wordt het wel weer wat kouder. Even hard bij de ANWB met de start vanochtend, Spits. Ja, het staat nog wel 100 kilometer, maar het lost Dat allemaal. Een flinke start. Ja, <laughs> flinke start. Uh, het lost wel snel uh, op de meeste wielen nog steeds rond Amsterdam en Rotterdam. Uh, opmerkelijk op de A9 Dima Alkmaar bij Knoopend dorp in beide richtingen 8 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam... staat bij de Van brienden op de rechterrijstrook... een vrachtwagen met drie lekke banden. Gaat nog wel even duur om die te plakken. Er staat een uh, file tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoopend Ridderkerk... van 4 kilometer. En straks in het Radio 1 Journaal hoort u Plastic Soep. Pomp, eh, uh, pomp.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Ooggetuigen beschrijven hartverscheurende tafereelen En grote schrik na de aanslagen op de marathon van Boston. Je weet eigenlijk gelijk wat dat een explosie is, want het is zo zwaar en het trilt. Anneke Knol was in de buurt van de finishlijn. toen de bommen afgingen. Toen stond de finishklok op 4 uur en 9 minuten bij die eindstreep. Drie doden vielen er. Onder wie een achtjarig jongetje. dat zijn vader stond aan te moedigen. Zeker 140 mensen raakten gewond. en daarbij zijn meerdere zwaar gewonden. Alles wijst op een aanslag. maar uit welke hoek, dat is nog volslagen onbekend. 73 Nederlanders deden mee aan de marathon van Boston. en een van hen is Bert van der Waal van Dijk. Met hem spraken we eerder vanochtend. Hij vertelt over het gevoel dat hij aan de dag overhoudt. Het is een hele vreemde dag uh, geweest. Vanochtend met veel succes uh, marathon gelopen. en. Uh... Ja, vanmiddag kom je dan aan. En een stad die in één klap in een, in een uh, diepe rouw is gedompeld. Dus uh, ik, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik me nu moet voelen. Het is moeilijk om de slaap te vatten in ieder geval. Wat heeft u gezien, uh, meneer Van der Waal van Dijk? <tus> nou, ik heb uh, vooral uh, in eerst want een, een enorme klap gehoord. Het leek wel een, een kanonsschot. Uh, uh, we stonden nog even te, te overleggen van... nou, is dit, wat, wat is hier nou aan de hand? Is dat misschien een gasstink ontploft of iets dergelijks? En vervolgens... Uh, 10 seconden later kwam er een tweede klap. En uh, een paar minuten later zagen we uh, enorme mensen massa op ons afkomen. En het was wel duidelijk dat er iets, uh, iets ernstigs was gebeurd. Ik heb zelf geen uh, rook gezien of, of uh, gewonden. Maar wel mensen die in paniek uh, de straat uitkwamen. En uh, zeiden van dat we zo snel mogelijk uh, terug moesten. En uh, ja, vervolgens uh, begon iedereen te bellen. En, uh, en uh, ja, het vloog alle kanten op. En het was wel duidelijk dat het uh, serieus was in ieder geval. Was u nog bij de uh, finish? Dat was al bij de finish, want uh, ja, ik, kijk, ik was zelf uh, net 20 minuten daarvoor gefinished. Uh, twee keer een rechtse bocht gemaakt. En ik liep met mijn vrouw eigenlijk uh, terug in de richting van het hotel. Daarbij kwamen we ongeveer te hoog van dat finishgebied weer. En uh, ja, daar, daar stond dus al het publiek wat op die tribunes uh, zat, uh, wat ons nog daarvoor had te toejuichen. Dat uh, kwam snel uh, onze kant op. En uh, nou, het was meteen heel wat duidelijk aan de gezichten van, van iedereen die dat wel vindt, dat het, dat het serieus was... Uh, de Amerikaans vond met bijna al te huilen en een, handen, een hand voor de mond. En, uh, ja, het, was, het leek wel, uh, ja, net zoals die beelden die je nog misschien ge, gezien hebt bij, op 11 september... dat, uh, ja, dat iedereen zo'n zo straat uitkomt. En je ja, had hetzelfde, dat het was in allemaal rookholen gekomen. En wij werden heel snel door de politie al uh, te, teruggedirigeerd. Uiteindelijk dus is iedereen uh, een, een winkelcentrum uh, ingevlucht. En daar hebben we vrij snel uh, allemaal... Uh, ja gewoon gewoon tv's gekeken. Want al was natuurlijk de marathon gewoon live op televisie. Dus heel veel mensen hebben het live zien gebeuren. Dus er was het heel duidelijk wat er aan de hand was. Vervolgens werd het winkelcentrum ontruimd. En moesten we via de achterdeur zijn we naar, het, naar een hotel gediligeerd. Daar zijn we in ons eigen hotel tegengekomen. En daar uh, moesten moest de rest van de avond binnen blijven. Ongeveer naar buiten. En we hebben vanaf dat moment de zaak op televisie uh, gevolgd. Obama nog gezien. En uh, ja, Iedereen heeft terug zitten rekenen waar die, ja, hoe, hoe, hoe, hoeveel geluk we eigenlijk uh, niet hebben gehad. Nederlandse marathonloper Bert van der Waal van Dijk... over die dramatische dag in Boston. Toen we vanochtend vroeg gesproken mocht hij zijn uh, hotel nog niet uit. Hij is uh, gaan slapen. Hopelijk heeft hij wat nachtrust gekregen. Tien over negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Staatssecretaris Mansveld van Milieu wil af van microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten. Ze zitten bijvoorbeeld in scrubs, peelings, shampoo en soms ook in tampasta. Ze zijn erg moeilijk uit het water te filteren, waardoor stukjes in het oppervlaktewater terechtkomen. Mansveld gaat onder meer pleiten voor een Europees verbod. Het grootste gedeelte van de producten, ongeveer 80%, komt uit Europa. En het is belangrijk dat je door middel van bronbeleid, dus bij de bron beginnen, zorgt dat die microplastics niet meer in de producten komen. En alternatieven, zoals bijvoorbeeld notenschillen worden gebruikt, is wel duurder, maar ook duurzamer en gezonder. Maria Westerbos is van de Plastic Soup Foundation. Een organisatie die campagne voert tegen microplastics in cosmetica. Goedemorgen mevrouw Westerbos. Goedemorgen. U bent ook even genoemd door mevrouw Mansveld. Want u heeft een speciale app hè, om te kijken waar die microplastics in zitten. Ja. ja. ja Helaas alleen nog voor Nederland. Maar hopelijk binnenkort internationaal. Kijk eens aan. Want dat is ook wat de staatssecretaris zegt. Zij willen een verbod um, via Europa. Weinig zinvol om het alleen in Nederland te regelen. Ziet u dat ook zo? Nou, we hebben zelf in onze campagne die we in augustus vorig jaar zijn begonnen... nadrukkelijk gevraagd om een Europees verbod. Omdat op het moment dat je in Nederland regelgeving uh, toepast... de kans dat de Europese Commissie dat gaat beoordelen... en je op je vingers stikt, inderdaad redelijk groot is. Ja. Ja, stukjes plastic, uh, mevrouw Westerbos, komen dus in het oppervlaktewater. Maar ook op de bodem van de Noordzee, uh, blijkt uit een onderzoek van Rijkswaterstaat... enige tijd geleden alweer. Hoe ja. milieubelastend is dit? Wordt tegenwoordig ook al de laatste. Vorige week is het gewonnen op vijf kilometer diep, ook in de oceaan. Je hebt twee soorten microplastics. De een is wat je moedwillig toevoegt aan producten, zoals, die noem je microbeads. En microplastic is het uit elkaar vallen van plastic. wat vanaf land en vanaf schepen in zee terechtkomt. waarna het plastic uit elkaar valt steeds kleiner wordt. Nee. En het probleem is heel groot, ja. Echt. Ja, volgens de UNEP staat het in de top drie van milieuproblemen van onze tijd. En, en die microbeads, want daar hebben we met name over gesproken met de staatssecretaris, het microplastic in, in cosmetica. Hoe, hoe lang zit dat er al in? Nou, sinds een jaar of vijf, zes wordt het uh, steeds, op een steeds grotere schaal toegepast. En waarom wordt het toegepast? Omdat het goedkoper is. Omdat, ja, maar uh, eigenlijk... wat, wat voor functie heeft het in cosmetica? Nou, wat het doet is, het, uh, het uh, houdt het product langer houdbaar. Het product wordt er goedkoper op, dus je hoeft het minder snel te vervangen. Het bederft niet. En het, uh, het, het levert, zegt de industrie, minder gevaar op op een krasje op je wang. Want het zit ook in scheerschuim. Of uh, bloedend tandvlees, want het zit in tandpasta. Dus uh, het argument zou zijn dat het minder gevaarlijk is. Maar uh, het is voor je uh, maag en je darmstelsel zeker ja. niet minder gevaarlijk. Dat wilde ik net vragen. Inderdaad, vooral als het in tandpasta zit. Ik heb mijn dochter al verboden de tampas daarin te slikken. Is, is dat niet heel schadelijk? Ja, uiteindelijk is plastic, dat denkt het IVM onder andere van de Vrije Universiteit van Amsterdam is, en steeds meer wetenschappers zeggen, dat is plastic in je ingewanden schadelijk, ja, voor mensen. Ja. Dus maar niet inslikken die tampas. Nee, ik zou het niet doen, nee. Maar, maar, maar goed, u zegt ook uh, bedrijfsleven, haal het eruit. Uh, de staatssecretaris zegt, ja, daar, daar voelen ze wel voor. Unilever is er al mee bezig bijvoorbeeld. Zou het helemaal vrijwillig kunnen? Nee, ik denk niet dat het helemaal vrijwillig kan. In Nederland zijn we koploper nu. Ook dankzij de Nederlandse overheid. Daar ben ik persoonlijk en de hele Plastic Soep Foundation zijn daar echt trots op. Stichting Noordzee ook. Daar ga ik, ik vanuit. Um, uh, nee, ze gaan het niet geheel vrijwillig doen. Want nou ja, als, dat, als wij nou gewoon stoppen met kopen van uh, producten waar nou, plastic in Ja, voor nodig.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 Helder, Maria Westerbos van Plastic Soep Foundation. Dank u wel. Is ze graag gedaan? De Nederlandse Maréchaussee heeft in korte tijd op meerdere plekken illegale Albanezen opgepakt. En die worden dan via kustplaatsen als IJmuiden en Hoek van Holland met de boot naar Engeland gesmokkeld. Contact nu met Robert van Kapel van de Maréchaussee. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel mensen gaat het? Nou, we spreken nu over 30 Albanezen die we hebben onderschept in IJmuiden en in Hoek van Holland. En gisteravond was het weer raakt. Dus wel zorgwekkend dat we ze aantreffen in busjes, vrachtwagens en trailers. Hoe komt het dat er opeens zoveel Albanese worden gevonden opgepakt? Ja, dat is een trend die wij onderzoeken. Uh, wij werken informatie gestuurd en we hadden al het idee, naar aanleiding van een aantal incidenten bij Hoek van Holland en Heimuiden, dat er mogelijk op die manier gesmokkeld werd. Mm -hmm. We hebben ook meerdere aanhoudingen verricht van mensen die dus achter het stuur zaten met die mensen achter in hun vrachtwagen of trailer of busje. Ja, dat is iets waar we als uh, recherche van de marge nu druk mee zijn om dat onderzoek te Kan ik me voorstellen. Nou, ja, ik vraag het omdat het nou niet echt om de hoek ligt. Albani. Nee, nou ja, de Albanese die verblijven uh, in Schengen, in Nederland, uh, uh, legaal. Alleen proberen dan toch uh, de oversteek te maken naar Engeland. Uh, en dan de illegaliteit in te gaan. Uh, dus we maken misbruik van een uh, status hier in Nederland. Uh, willen gesmokkeld worden uh, naar het voor hun beloofde land, Engeland. En ja, dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, ...triest als je dan 15 mensen, of zoals gisteravond weer negen mensen achterin zo'n busje vindt... Ja. ...met alle mogelijke gevolgen van die natuurlijk. Want ze geven zelf aan als verklaring dat ze graag naar Engeland willen omdat ze daar een toekomst zien? Nou, over verklaringen zeggen we nog niet zoveel omdat we het in onderzoek hebben. Het feit is dat we ze aantreffen, dat we ook de mensen achter het stuur aanhouden voor mensensmokkel... ...omdat zij mogelijk daar een rol in spelen... En ja, wat uh, dat onderzoek verder op gaat leveren, dat zullen we de komende tijd zien. Ja, u zegt mogelijk daar een rol in spelen. Vroeger, of vroeger nog niet zo lang geleden, kroop men in, uh, in vrachtwagens die niet op slot stonden. Is, gaat u er nu vanuit dat de chauffeurs betrokken zijn? Ja, dat is wel een uh, vermoeden. Uh, en dat proberen we natuurlijk te staven door middel van onderzoek van onze recherche in uh, Zuid-Holland. Van de Margezee. Um, kijk, we kennen allemaal de beelden van 15 jaar geleden toen we het doventransport hadden. Waarbij we een grote groep Chinezen achterin een busje vonden gestikt. Ja. En dat hopen we natuurlijk uh, niet nog een keer mee te maken. Dus uh, laten we hopen dat ook met dit onderzoek we misschien een organisatie in beeld krijgen. En ook dat er een signaal uitgaat dat het uh, niet echt verstandig is om nou met z'n allen achterin een busje uh, te gaan zitten... en die oversteek te maken, mm. want het is ook uh, nog uh, levensgevaarlijk ook. Gaat u nog strenger controleren vanaf nu? Nou ja, we werken dus informatie gestuurd en uh, we zetten onder meer onze migratiehond in op die plaatsen. Omdat we natuurlijk uh, willen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dus we zullen zeker als Zee daar alert op zijn. Uw migratiehond? De migratiehond van de Zee heeft uh, zowel in IJmuiden als gisteravond in Hoek van Holland die mensen opgespoord. Oh, die ruikt zo? Uh, ja. ja, die ruikt mensen. Mm. Oké. Okay. Nou, interessant Robert van Kapel. Dank voor de toelichting. Graag gedaan informatie bij de ANWB. Erwin de Hart met een paar hardnekkige files. Ja, het is uh, bij Knopend is uh, met recht een knooppunt te noemen vanochtend. Op de A4 Amsterdam, uh, Den Haag richting Amsterdam, hoofddorp Knopend Badhoeverdorp, 7 kilometer file. A9 Diemen richting Alkmaar, tussen Knopend Holendrecht, Knopend Badhoeverdorp, 10 kilometer. En de A9 Alkmaar richting Veen, tussen Knopend Beverwijk en Knopend Badhoeverdorp, 8 kilometer.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 All tangled up uh, Single uit uh, februari 2013. Prijzen van hypotheekadviezen lopen flink uiteen. Van zo'n uh, 1200 euro tot wel 4000 euro. Sinds 1 januari van dit jaar moeten we zelf betalen voor hypotheekadvies. Want toen is het een zogeheten provisieverbod ingegaan. Voor die datum kregen hypotheekadviseurs provisie van de bank waar de hypotheek werd afgesloten. We nou, gaan erover praten met Jan-Pieter van der Helm van consultancybureau IGNH. Dat onderzoek deed naar hypotheekadviesmarkt. Goedemorgen, meneer van der Helm. Goedemorgen. Ja, die prijzen lopen sterk uiteen. Hoe kan dat? Dat heeft een aantal redenen. Een belangrijke is dat er verschillen bestaan tussen de tarieven die een bank rekent. Dat is in de regel wat goedkoper, omdat die ook maar voor één aanbieder bemiddelen. En een tussenpersoon die voor meerdere aanbieders bemiddelt. Maar een ander is dat die markt eigenlijk nog in ontwikkeling is. Dus de posities worden op dit moment eigenlijk bepaald. En iedereen heeft daar zo zijn eigen strategieën. Ja, dat is voor de consument um, lastig. Shoppen dan, of niet? Ja, nou dat klopt. Uh, dat, uh, voorheen was die markt ook erg uh, intransparant. Maar tegenwoordig kan je steeds beter ook op internet uh, informatie vinden... over de prijs en de kwaliteit uh, van het advies. Mm. Ja, maar is dat, is dat niet moeilijk om als consument om daar onderscheid in te maken? Dat is, ook, dat is in de regel ook erg lastig. Uh, en wat daarbij helpt is dat het steeds meer mogelijk wordt om, om uh, zeg maar, informatie te vinden over prijs-kwaliteit. En dat gaat eigenlijk een beetje net zoals je uh, een reis of een hotel zou boeken. Uh, dat je dus inderdaad kan zien van welke adviseur biedt wat voor dienstverlening aan. Wat rekent die daarvoor en belangrijker nog, wat hebben andere klanten uh, van dat advies gevonden. En die geven daar bijvoorbeeld een rapportcijfer voor. Dus het loont zich van tevoren ook in ieder geval te vragen, wat kost mij dit advies? En dan nog eens uit gaan zoeken of de kwaliteit goed is? Ja, als je echt wat tijd besteedt door eens even goed internet af te strijden... dan kan je daar zo 2.000 tot 3.000 euro besparen op je advieskosten. Ook door bijvoorbeeld dingetjes zelf te doen in dat advies. Want dat wordt ook steeds meer mogelijk. Hmm. Weet u, kunt u heeft wel inzicht in of, of in dit geval goedkoop ook duurkoop is... Uh, als het om een hypotheekadvies gaat? Ja, dat, dat, ik, ik snap de vraag, maar dat kan je natuurlijk niet zo zeggen. Het is ook zo dat het ene advies wat uitgebreider is dan het andere. Bij de een zit er bijvoorbeeld wel een advies over een levensverzekering in, bij een andere weer niet. Maar dan zal dat advies uh, misschien wel duurder zijn, of niet? Dan is dat advies bijvoorbeeld wel duurder. Ja. Uh, het advies voor een starter op de woningmarkt is in de regel weer wat goedkoper... dan bijvoorbeeld voor iemand die een eigen zaak heeft... waar veel meer zaken moeten worden uitgezocht. Ja. Dus op die manier zullen er ook prijsverschillen in ontstaan. Ja. En kun je er echt van uitgaan dat zo'n adviseur niet meer gebonden is... Ja, ja, behalve als hij dan voor één bank werkt natuurlijk, dan is het anders... Ja. maar dat hij echt onafhankelijk is? Nou... Niet helemaal, uh, oh. maar dat is informatie die je ook absoluut op de website, daar staat tegenwoordig een zogenaamd dienstverleningsdocument, die kan je dan vinden en daar staat ook in voor welke aanbieders deze tussenpersoon allemaal bemiddelt. Aha, dus die zijn dan toch nog gelinkt ergens? Nou, niet zozeer gelinkt als wel dat ze niet met alle aanbieders in Nederland bijvoorbeeld zaken doen. Goed. Dus daar uh, dat is uh, ook dat is een, een belangrijke reden om toch even voor jezelf uh, even je licht op te steken, bijvoorbeeld via internet. Uh, ja. Van, ja, met wat voor adviseur heb ik hier nou uh, te maken? Ja, dus wees actief, is uw advies. Ha Absoluut. Ha hartelijk dank, Jan-Pieter van der Helm van consensiebureau IGNH. Goedemorgen. En een vraag die velen bezighoudt uh, de afgelopen dagen is of er nu wel of geen extra bezuinigingen komen in 2014. U heeft uh, CDA-fractieleider uh, Buma daar al over gehoord eerder vanochtend. Er is inmiddels wat nieuws over. Gaat u zo horen van FNV-voorzitter Ton Heerts? Ik weet niet of dat nou duidelijkheid brengt, maar ik zal gewoon blijven luisteren. Ja. Uh, want we gaan eerst nog even naar de haven van Antwerpen. Voor een deel geblokkeerd door binnenvaartschippers. Die varen al jaren onder de kostprijs, zeggen ze. En de schepen moeten dan aan onmogelijke technische eisen voldoen, vinden deze schippers. In Antwerpen is de hele ochtend dan Mark Robin Visser. Ik bevind me op de Zuidkaai van het uh, Straatsburgdok in de Antwerpse haven. Er is hier uh, een uur geleden een uh, blokkade uh, opgeworpen. Ja, hoe zeg je dat? Er is een schip dwars gaan liggen... waardoor dit gedeelte uh, uh, van de haven uh, niet meer toegankelijk is voor het scheepvaartverkeer. Dat blijft ook voorlopig zo. Ik weet eigenlijk niet hoe lang. Hoe lang, heren? Uh, we maken ons borst nat, want het zou wel zo lang kunnen duren. Ja. Ze hebben uh, aandacht van ons Ze dus, ja, en die proberen we nu te geven op alle tonen. Wie vraagt de aandacht van u? Uh, Brussel heeft gezegd dus, uh, dat we meer aandacht moeten opeisen. Ze dus, en we proberen met deze acties dus, uh, de aandacht uh, nou. op te eisen. Ja, nou, aandacht ook vanuit Nederland. Mevrouw Fluitsma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent? Ik ben Sunny van Fluitsma van de Algemene Schippersvereniging. Wij zijn uit Solidariteit. Wij vinden dat het heel goed is dat ze op de een of andere manier laten zien dat het zo niet verder kan. We merken dat ze uh, jarenlang praten geen enkele niks oplevert. En we merken ook dat mensen niet met ons willen praten. En nou dat betekent dat, dat je op een andere manier moet laten zien. En dat is dan maar zo. Er ja, hangt een heel groot spandoek. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Uh, uh, op dat uh, schip wat nu uh, blokkeert. Er staat op wees, solidair, kom erbij. Hè? U ja. komt er dus ook bij. Ja, zijn nou... er veel Nederlandse binnenschippers die aan dit soort acties mee willen of gaan doen? Nee, helaas. Dat is, dat is natuurlijk het vervelende ervan. Je zou het eigenlijk allemaal met elkaar moeten doen. En op dit moment, uh, je ziet hier ook, dit zijn hele erge grote schepen. En in Nederland zouden het natuurlijk ook juist de hele grote schepen moeten zijn die dat doen. Want daar zit de overcapaciteit, daar zit de problematiek. En die uh, willen dat gewoon niet. En ja. wij vertegenwoordigen een bond met relatief heel weinig grote schepen. Eigenlijk heel veel kleine. Wij hebben in het verleden ook wel actie gevoerd. Maar dat zet uh, weinig zoden nee. aan de dijk, omdat je gewoon te klein bent. Ja. U heeft nog iemand meegenomen? Ja, ik heb David Twicht meegenomen, ja. schipper al uh, zo'n hele leven. Meneer Twicht, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg zo'n actie, hè, van zo'n haven hier blokkeren, wat vindt u daarvan? Ik vind het uh, in principe een goede zaak, want uh, ja, op een andere manier kan het blijkbaar niet... Uh, hier in Europa. Dus uh, ja, dan zal uh, de schippers uh, wel in opstand moeten komen. Nou hoor ik, en ik heb ook in, in Nederland al vaker met binnenvaartschippers gesproken, dit speelt al jaren en jaren. Hè? Dat er onder de kostprijs wordt gewerkt, de faillissementen enzovoort. Ja, dit is uh, na de af, afschaffing van uh, de tourbeurtsystemen, de beurzen, is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Kun je wel zeggen. Dus, uh... Maar toch wordt er nog steeds gevaren. Ja, maar ja, je moet wel. Ik bedoel, je moet ook eten. Dus uh, op een gegeven moment, uh, ja. Maar wat valt er nog te eten als je jaren onder een kostprijs uh, vaart? Ik wil niet zeggen dat dat eten nou schraal wordt. Maar uh, dan gaat het ten koste van andere dingen. Maar is het dan toch ook niet dat je op een gegeven moment... als ondernemer zelf iets verkeerd doet, als dat al jaren zo gaat? Uh, nee, ik vind uh, dat de meeste schippers toch wel goed weten hoe het zou moeten. Alleen, ze, ze worden tegen elkaar uitgespeeld. Mm -hmm. En... Uh, het probleem is dat de macht die hier ligt bij de bevrachters en de verladers... die weten precies wat er omgaat in de, in de wereld. En wij moeten maar afwachten wat ze tegen ons willen vertellen. En misschien hebben ze wel honderd reizen, maar als ze hun zeggen... van we hebben maar één reisje, die moet je gauw nemen, want anders nemen we een ander. Uh, ja. Dan, uh, wat moet je dan? dan? Dan blijft er niet veel over. Ik denk dat jullie nog wel even koffie gaan drinken, zo, of niet? Ik denk dat wij wel koffie gaan drinken. <laughs> Succes. En de groeten uit Antwerpen. En die krijgt hij van Mark in Vissen. Ja, dan de duidelijkheid waar naar iedereen zo verlangt. Um, komen er nou wel of geen extra bezuinigingen in 2014? Die vraag staat uh, nu centraal in de Tweede Kamer. Er wordt gesproken met de hoofdrolspelers van het Sociaal Akkoord... waaronder FNV-voorzitter Ton Heerts. In Den Haag politiek verslaggever Peter Blok... en die volgt die uh, hoorzitting. Peter, is er al duidelijkheid?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 Als uh, die avond uh, doorgesproken. En over nieuwe situaties, dan zijn er nieuwe feiten. Daar ga ik verder niet op in. Voor ons is dat pakket van tafel. Ja, van tafel dus voor uh, de time mm. being. Ja, in augustus kijkt het kabinet opnieuw of er dus nieuwe extra bezuinigingen voor 2014 nodig zijn. Ja, premier Rutte, minister van Sociale Zaken, als je die gaande over vindt, Heers. Ja, garanties die zijn er dus niet. Dat. Uh, hebben we inderdaad gehoord, de oplettende luisteraars. Ja, ja, ja want wat, wat, wat moeten we hier nou het opmaken Peter? Want wij hebben Rutte eerder horen zeggen dat um, dit alleen geldt als, er, als de economie 1% groeit. Ja, en daarvoor zouden wij allemaal veel geld moeten uitgeven de komende maanden. Dus ja, we hebben het in zekere zin uh, zelf in de hand. Maar ja, de kans dat de economie ineens 1% extra gaat groeien dit jaar en volgend jaar. Die kans is ook weer niet zo groot. Dus waarschijnlijk komen er nieuwe bezuinigingen aan. Maar waar die dan terechtkomen, dat uh, merken we pas deze zomer. Goed, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. FNV-voorzitter Ton Heerts hoort u bij uh, Peter Blok... in een hoorzitting in de Tweede Kamer. U hoort daar meer over uiteraard in uh, het Radio 1-journaal later... en ook op uh, de zender. Ja, misschien wel bij je. Sven Kokeman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ja, Sociaal akkoord ook nog. Uh... Uh, dat zou zomaar kunnen. In ieder geval de tarieven voor mobiel bellen die moeten worden Sorry. gehalveerd. Dat vindt de Autoriteit Consument en Markt, en dat is de opvolger uh, van de Opta en de NMA. En wat gebeurde er in het Witte Huis meteen na de aanslagen in Boston? Dat en meer. Zometeen bij de KRO. Kijk eens aan. En nu eerst. Dit is Radio 1. Naar het NOS-journaal met Dorad Meegens, die ook nieuws heeft over die tarieven? Uh, niet over de tarieven. Oh, dat zou, dacht ik je dat uh, dat nee, nee, nee, nee. nee, nee, okay, nee. nee ik heb nee. nieuws over uh, België. Er oh. zijn uh, invallen gedaan. Politie en justitie hebben in Antwerpen en Brussel tientallen huizen doorzocht. Het federaal pakket uh, zegt dat de actie vooral gericht is tegen groepen die jongeren ronselen om te gaan vechten in Syrië. Bij de huiszoekingen is onder andere een uh, voormalig kopstuk van Sharia voor Belgium opgepakt. In de voorstad van Boston wordt een huis doorzocht... in verband met de bomaanslag gisteren tijdens de marathon. Het is nog onduidelijk wie er achter die aanslag zit. Het dodental is inmiddels opgelopen tot drie en er zijn zeker 140 gewonden. CDA-leider Buma noemt premier Rutte een tjaka-premier. De premier riep Nederlanders op om de komende maanden flink te consumeren. Ook zei hij dat aangekondigde extra bezuinigingen... mogelijk worden geschrapt als de economie aantrekt. Buma zei in het Radio 1-journal vanochtend... dat die woorden het vertrouwen in de economie niet zullen herstellen. Hij vindt dat Rutte de blijheid onder Nederlanders probeert af te dwingen. En in Zuid-Korea is in het grensgebied met Noord-Korea... een helikopter van het Amerikaanse leger neergestort. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Er waren twaalf militairen aan boord. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn, maar er zouden geen doden zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws informatie dan bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, de ochtendspit is ten dode opgeschreven. Het staat nog maar 30 kilometer file in totaal. De langste file is op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Hoogmaar en en 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Knopend Koenplein 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en Badhoevedorp 6 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort... staat tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De autoriteit Consumenten en Markt wil de tarieven voor mobiel bellen halveren. Achter de schermen van het Witte Huis na de bomaanslagen in Boston. De Russische president verdient minder dan de balken en de norm. Ophef rond uitspraak van Idol Justin Bieber. Bieber over Anne Frank... en het ochtendhumeur van Mart Het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Waar Amersfoort. Waar asieldieren ondanks of misschien juist wel dankzij de crisis in luxe baden. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedenborgennederland. De autoriteit Consument en Markt, de opvolger van de Opta en NMA, geeft zijn visitekaartje af. De tarieven voor bellen naar mobiel worden binnenkort flink verlaagd tot ongeveer 1 cent per minuut. Cynthia Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van die autoriteit. Uh, waarom uh, wordt dat uh, 1 cent per minuut? Is dat wel, is dat heel goedkoop. Ja, dit uh, het zijn ook niet de tarieven die een consument betaalt... maar dit gaat om tarieven die providers elkaar onderling rekenen... voor het afleveren van telefoongesprekken. En als wij die tarieven niet zouden vaststellen... zouden die ontzettend hoog zijn. Ja. Um, twee jaar geleden waren die tarieven nog 20 twint cent per minuut. En stapsgewijs hebben die de afgelopen jaren naar beneden gebracht. En ja. vanaf 1 september, uh, als, als, als alles goed gaat... Uh, worden die tarieven dus 1 cent per minuut. Vanaf 1 september? Klopt, ja. En wat gaan wij ervan merken, de consument... Nou, in totaal moet dit 50 miljoen gaan opleveren aan consumentenwelvaart. Uh, dat zal niet één op één een, een enorme tariefverlaging gaan opleveren voor de consument. Maar uiteindelijk ga je wel minder betalen. Met name voor het bellen van vast naar mobiel. Maar wacht even. Het, het, het bellen voor providers onderling wordt één cent per minuut. De kosten worden dus gehalveerd. Maar wij blijven hetzelfde betalen? Nee, een deel van de kosten die providers uh, uh, aan kosten maken voor een belminuut uh, gaan omlaag. Dat is alleen het deel van de kosten, dat als ik bel met een ander, ja. uh, die die provider regel, uh, rekent voor het laatste stukje, eigenlijk het afleveren van het telefoongesprek. Ja. Dus het is maar een deel van de kosten die providers maken. Ja. Daarnaast hebben zij natuurlijk nog te maken met de eigen kosten voor het gebruik van het netwerk, marketingkosten, kosten voor een mobiel die vaak nog meegerekend worden in een belminuut. Dus het is niet zo dat de gehele kostprijs voor een, een belminuut gehalveerd gaat worden. Nee, maar goed, als het wordt wel goedkoper, behalve dus voor de consument. We denken dat het ook goedkoper gaat worden voor de consument en met name voor bellen van vast naar mobiel. En daarnaast verwachten wij ook, omdat nu de kosten voor het uh, bellen van vast naar mobiel en mobiel naar vast steeds dichter bij elkaar komen liggen, dat, providers, uh, dat uh, vaste aanbieders ook vaker met een aanbod zullen komen waarbij niet alleen het bellen naar ...andere mensen op een vaste lijn eh, eh, onder een vast bedrag valt... ...dus het zogeheten flat fee pakket... ...maar dat ook eh, mobiele nummers daarin meegenomen zullen worden... ...omdat die tarieven zo dicht bij elkaar komen liggen. Ja. Bent u niet bang dat de KPN's, de Vodafone's en de T-Mobile's... ...en de rechter stappen omdat ze het hier niet mee eens zijn? Nou, ik weet bijna wel zeker dat we naar de rechter zullen stappen, omdat ze hier niet mee eens zullen zijn. Dat zien we altijd als wij zo'n besluit als dit nemen, want de belangen zijn er eenmaal erg hoog. Maar uh, ja, wij willen wel zo laag mogelijke tarieven vaststellen, omdat we denken dat dat het beste is voor de consumenten en het bedrijfsleven. Ja, vandaag biedt de Consumentenbond in Den Haag een petitie aan om het beltergoed dat nu vaak maar één maand geldig is, één jaar geldig te maken. Daar ja. kunt u als autoriteit Consumentenmarkt uh, toch ook alleen maar voor zijn, of niet? Ja, we vinden het een goed initiatief van de Consumentenbond. Het is nu uiteindelijk aan de Tweede Kamer om te beslissen wat ze daarmee gaan doen. Ja. Wij adviseren ook altijd consumenten om een beltgoed te kiezen... wat zo dicht mogelijk bij um, je eigen belgedrag ligt. Om in ieder geval te voorkomen dat je met beltgoed blijft zitten. En het beste is eigenlijk een Sim-Only-abonnement... waarbij je dus eigenlijk de laagste beltarieven betaalt. Want uiteindelijk als je uh, een abonnement neemt met een gratis mobieltje... betaal je dat altijd weer terug in het maandbedrag wat je betaalt. Dus het beste is eigenlijk een sim only abonnement en zelf je mobiel kopen. Goed, dat is het advies. En het mes gaat dus in de kosten voor het uh, bellen naar mobiel. Maar wij moeten nog even wachten op de consequenties. Hoewel het op termijn iets goedkoper zal worden voor ons als consument. Cynthia Heine van de Autoriteit Consument en Markt. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland laatste stand van zaken nu over de aanslagen in Boston. Drie doden, 140 gewonden en 17 van hen in kritieke toestand. Dat weet u inmiddels. De explosies zijn nog door niemand opgeëist. Quintine Eikman is terrorisme-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe kan het eigenlijk dat in een land als de Verenigde Staten die prullenbakken niet zijn gecheckt? Nou, ik weet... Uh, ik, ja, dat weet ik niet, uh, maar ik denk wel dat er zeer hoge veiligheidsmaatregelen zijn en dat veel ge gecontroleerd is. Het feit is natuurlijk wel zo dat die aanslag uh, gepleegd is niet zeg maar, op het hoogtepunt van, van die marathon, zeg maar, toen de toplopers binnenkwamen lopen. Uh, ik weet niet of dat niet gebeurd is, maar ik denk dat de veiligheidsmaatregelen vrij hoog waren. Maar 100 veiligheid bestaat niet, ook niet in de Verenigde Staten. Um, nu is natuurlijk het gisteren wie hier achter zit, uh, wie of uh, uh, de meervoud wie? Als we kijken naar de explosieven die zijn gebruikt, waarvan er dus een paar niet zijn afgegaan. Wat leidt u daaruit af? Ja, ik leid eruit af dat het iemand was uh, die toch wel twee succesvolle explosies... of mensen waren die twee succesvolle explosies uh, hebben kunnen aflaten gaan. Dat is niet niks. Uh, het neemt niet weg dat, uh, dat er ook twee niet zijn afgegaan... Die zijn gelukkig ontmanteld. En het, het zou mogelijk suggereren dat het mensen zijn die het zichzelf hebben geleerd via internet. of die hele bescheiden trainingen hebben gehad. Dat wil overigens niks zeggen over de achtergrond. Sommige mensen zeggen dat het, uh, dat het dat zou aantonen. dat het geen aanslag was waar Al-Qaeda bij betrokken is. Dat weten we niet. Heel veel aanslagen worden wel door Al-Qaeda gepleegd. Anderen door men, mensen die die naam franchisen. In de Verenigde Staten zou het ook om rechtsextremisten kunnen gaan. Ja. Daar is het wachten dus op. Je hoort mensen zeggen, als dit een professionele organisatie was geweest... dan waren de bommen veel groter geweest. Is dat zo? Dat weet je niet. Dat heeft ook met, uh, dat heeft met heel veel verschillende factoren te maken. Anders blijf ik in Noorwegen twee jaar geleden was ook geen professionele organisatie... maar, maar was wel in staat om, om, om ook bommen zelf te maken. Dat kan iedereen leren als je gewoon wat gaat googelen op internet... Uh, we weten het niet, uh, uh, maar goed, het, uh, wat je zou kunnen zeggen, er was wel matig van coördinatie, het feit dat er vier verschillende bommen zijn neergelegd, is ook weer niet niks. Ja, en nou, nou zijn in Frankrijk meteen na de aanslagen in Boston extra maatregelen getroffen. Wij hebben hier al een verhoogd veiligheidsniveau, uh, dreigingsniveau. Waarom worden in Nederland niet meteen ook dat soort maatregelen genomen en in Frankrijk wel eigenlijk? Dat weet je niet. Kijk, het kan zijn dat er, dat er aanwijzingen waren, bijvoorbeeld uit de inlichtingen, dat er misschien mogelijk ook een dreiging zou zijn voor Frankrijk. Zoals u al zei, ons actuele dreigingsniveau is al substantieel. Uh, dat is verhoogd in maart, omdat we dus steeds meer mensen hebben die naar, naar Syrië afreizen om daar de gewapende strijd te steunen. Uh, het wordt wel gemonitord door de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Maar ik denk dat er geen aanwijzingen zijn dat er een directe dreiging is voor Nederland. Goed. Veiligheidsniveau in de Verenigde Staten is wel enorm uh, uh, verhoogd. Ik hoorde dat uh, de hele omgeving van het Witte Huis lockdown is. Wat dat ook mogen betekenen. Ja, en het is natuurlijk ook niet niks. Uh, Zo'n aanslag uh, op, op, op eigen bodem... Uh, 140 mensen gewond, 3 mensen dood. Een aantal waarvan nog zwaar gewond. Ik denk ook dat ze dat doen omdat ze gewoon niet weten waar ze mee te maken hebben. Het wordt nu ook gelabeld als een potentiële uh, terroristische aanslag. Je weet het gewoon domweg niet. Ik denk niet echt dat ze het zeker voor het onzeker nemen en de situatie monitoren. Goed. Quirine Eikman, terrorisme-expert. Ik dank u zeer. En straks, dames en heren, meer over wat er in het Witte Huis gebeurde... toen die bommen afgingen in Boston. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Op 30 april wordt Willem-Alexander koning. Dat had u inmiddels wel begrepen. Maar waarom wordt hij eigenlijk ingehuldigd en niet gekroond? Koningshuisdeskundige Reinildis van Ditshuizen heeft het antwoord. 200 jaar geleden werden wij een Koninkrijk. En toen was de vraag, hoe gaan we die koning installeren? Gaan we die kronen? Dat leek logisch. Maar dat was een beetje uit de mode na de Franse revolutie... omdat wij ook een constitutionele monarchie hadden en de koning minder macht had. Maar wij hadden ook helemaal geen kroon of troon en die zijn natuurlijk nodig voor zo'n koning. Dus ja, die moesten dan maken. En dan was een derde belangrijke vraag. Wie zou die kroon op het hoofd van de koning moeten zetten? Wij hadden scheiding van kerk en staat. En ja, en als je dan iemand neemt een geestelijke, is dat een protestant of een katholiek. En omdat het allemaal zo lastig was zeiden ze, weet je wat? Wij gaan een heel Nederlandse traditie weer invoeren. Namelijk de inhuldiging. En die was er al sinds de middeleeuwen. En zo hebben wij nu een hele oude, typisch Nederlandse traditie... van het installeren van de koning. Zo ook dus op 30 april aanstaande. Reinildus van Ditshuizen was dat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amersfoort nu. Jetmok. Crisis in Nederland betekent ook crisis bij de dierenasiels. Ik sta hier in een... Kamertje vol met konijnen, en het is een nieuw dierenasiel in Amersfoort. En ondanks dat het nieuw is, hebben jullie niet bepaald bezuinigd, hè? Nou, in zoverre, uh, het gebouw is een heel groot gedeelte gesponsord. Uh, maar we hebben natuurlijk een gebouw proberen neer te zetten wat zo goed mogelijk voldoet uh, voor de dieren. Qua hygiëne-eisen, qua welzijn, uh, qua stressverminderende maatregelen. Want de crisis betekent ook stress voor dieren, kun je wel zeggen. Want veel dieren worden slechter verzorgd, komen uiteindelijk dan ook... In slechtere gezondheid dan eerder in de dierenasiels. Andrea Lokhoff werkt in de dierenasiel in Amersfoort. Wat hebben jullie gedaan om het dierenwelzijn van deze konijnen bijvoorbeeld te verbeteren? Er zijn veel maatregelen in dit gebouw uh, genomen uh, om het welzijn uh, te verbeteren. Uh, dat betekent vooral uh, stressverminderende maatregelen. Uh, bijvoorbeeld de dieren worden in uh, kleine groepen geplaatst in aparte kamers... zodat ziektes zich uh, niet uh, zo snel verspreiden over grotere groepen. Uh, bij de honden uh, zijn de honden uh, rennende buitenverblijven zijn van elkaar afgekeerd... zodat de honden elkaar uh, niet continu de hele dag uh, aanstaren... Uh, wat ook stress kan opleveren. Ondertussen probeert dit konijn uh, onze aandacht te trekken. <laughs> Die wil uh, uh, buiten spelen, denk ik. Kunnen deze knaagdieren ook naar buiten? Um, nou, de konijnen die krijgen een, uh, een buitengedeelte. Dat is nog niet helemaal af. We zitten in de laatste fase van de afronding uh, van het gebouw. De konijnen zijn al uh, vanuit de uh, konijnenopvang in Utrecht uh, naar Amersfoort verhuisd. Maar helaas is het buitengedeelte nog niet helemaal af. En als we dan nu kijken naar wat er anders is aan deze konijnenverblijven dan, dan in het vorige asiel of het vorige gebouw waar jullie zaten. Wat is dan het allergrootste verschil? Het grootste verschil is dat uh, de konijnen in aparte kamers uh, gehuisvest zijn. Uh, zodat uh, wanneer er bijvoorbeeld een uh, ziekte zou uitbreken, je een kamer volledig kan afsluiten. En één verzorger die kamer kan laten uh, verzorgen. Zodat niet de andere dieren ook met zo'n uh, virus bijvoorbeeld in aanraking komen. Laten we dan nu even naar het kattenverblijf gaan. Dan, dan sluiten we hier zo de ruimte af. Hè, vanwege die ziektes en ook vanwege de stress. Minder lawaai voor de konijnen is voor iedereen beter. Kijken, volgende de deur komen we in de algemene ruimte terecht van de dierenasiel. Even kijken waar de katten zijn. Kijk, er zit al een rode kater op ons te wachten. Die zag ons net ook al voorbij lopen. Die wil wel even weten wat ons verhaal is. Even kijken hoor. Tussen de deur dicht staan we bij de sluis. Gaat de volgende deur open. De rode kater... Er zit een klein wit katje ook. Wordt even gesnuffeld aan de microfoon. Wat is er nou zo bijzonder aan dit kattenverblijf? Uh, de kattenverblijven die zijn allemaal... Uh, uh... De, de vloeren en de, en de gedeelte van de wanden zijn afgedicht met een speciale coating die uh, vuilafstotend is, zodat het ook uh, goed schoon te maken is. Alle katten hebben een, uh, per groepje een uh, buitenverblijf en ze worden ook in kleine groepjes uh, gehuisvest. Dus het is minder stressvol, minder katten zijn bij elkaar, ze kunnen lekker naar buiten op hun eigen plateautje. Um, verwachten jullie dan ook dat ze sneller geadopteerd gaan worden? Ja, als de dieren ziek zijn, kunnen ze niet geadopteerd worden. Minder stress betekent uh, uh, meer weerstand, minder ziekte. En kunnen ze dus sneller uh, aan een nieuw baasje geholpen worden. En even heel kort, um, hoe kunnen mensen hier een, een katje of een ander dier uitkiezen? Uh, de dierenbescherming heeft een uh, website www.ikzoekbaas.nl waarop uh, alle dieren die in de dierenbeschermingsasielen zitten uh, worden geplaatst. Als mensen daar een leuk dier zien uh, waarin ze geïnteresseerd zijn, dan uh, kunnen ze altijd even bellen of een uh, e-mail sturen en dan uh, kunnen ze langskomen voor een intakegesprek. Dus beëindig de crisis, red een dier. Ja, zeker. We hopen dat uh, mensen er goed over nadenken over welk huisdier ze willen. Maar dat ze uh, zeker als ze een huisdier willen naar de dierenopvangcentra toe gaan om daar een dier uh, te halen. Nou, er lopen er hier in elk geval genoeg rond. Hartelijk bedankt. Zij, Dank u wel. Jet Mok. Straks, de Russische president Poetin verdient maar 143.000 euro. En dat is ver onder de balken en de norm. Maar eerst... 3, 2, 1... Goal. Deze dag, 1962. Ho many roads must a man walk down before you call him a man. Deze dag in 1962 zingt Bob Dylan Blowing in the Wind voor het eerst... voor het publiek in een zaaltje in Greenwich Village, New York. Ernst Jans van Doe is meteen onder de indruk als hij het hoort. Hij raakt zo geïnspireerd dat hij twaalf liedjes van Dylan vertaalde... en uitbracht op cd. Het is natuurlijk een, een, een protestnummer, maar het is wel in zo'n bijzondere vorm geschreven. Hè? De, de, de, hij hij uh, stelt de hele tijd vragen hoe lang duurt het nog voordat, wij, uh, voordat een, een man uh, mens wordt. Ja, dat zijn, is toch een hele bijzondere manier om, om, om ergens aandacht op te vestigen. En ja, dat, dat, dat sprak, uh, sprak mij in ieder geval heel erg aan. Ik begreep er eigenlijk geen bal van. Ja, sommige, sommige uh, zinnen begreep ik wel, die, die verstond ik. Hij was ook moeilijk te verstaan, het, was, het uh, waren nog geen echte officiële tekstboeken uit. Dus je moest het echt hebben van wat versta je? Het was heel vaag vaak en heel onduidelijk en, en ook heel onbegrijpelijk. Maar um, ik denk wel eens dat dat misschien wel bijgedragen heeft tot, tot de schoonheid van de tekst dat hij just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind en hoe, hoe vager vaak dat is hoe meer mensen hun eigen hun eigen ideeën gedachten hun eigen uh, werkelijkheid achter die, achter die woorden kunnen plaatsen. En, en dat, dat daar is hij een meester in om, om het zo te, om dingen zo te zeggen dat, dat het ons, ook al snappen we het niet helemaal, dat het toch toch ons raakt. Hij bracht eigenlijk voor het eerst de literatuur en popmuziek samen. En, en dat sprak ons heel erg aan. Het was ook de manier waarop hij dat deed, met gitaar, in de oude folk-traditie, waar wij ook nogal ja, door geraakt waren. Dus alles bij elkaar was het toch wel heel bijzonder wat, wat die man deed. En, en eigenlijk, kan ik wel zeggen, tot op de dag van vandaag, vind ik het nog steeds een, een, een enorm uitzonderlijk fenomeen. Ernst Jans, u weet wel van Doe Maar over Bob Dylan en Blowing in the Wind, dat hij voor het eerst zong. Deze dag in 1962. Beat Been beat up and fightin' around Been sane up and I've been shut down You're the best thing that I've ever found somebody to lean on put your body next to mine sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and Nou, de Bob Dylan fans zijn aan hun trekker gekomen vanochtend. Want na Blowing in the Wind zong hij nu in The Travelling Wilburys. Samen met George Harrison, Jeff Lynn, uh, Roy Orbison en Tom Petty. Handle with Care. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Cairo. Op Radio 1. Zeer bescheiden inkomens. Zo kun je de salarissen wel noemen van de Russische president Poetin... en uh, zijn premier Medvedev. Ze verdienen omgerekend 143.000 euro. En dat is ver onder de Nederlandse balken en de norm. En dat bene voor de leiders van zo'n groot land. Tenminste, als de cijfers kloppen. Peter Damkoer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. 143.000 ja. euro. Ja, ja. Echt? Nou, kijk, het is niet zo lang geleden dat president Poetin zei... en zijn baan vergeleek met het werk van een galeislaaf... En, uh, toen, uh, toen kwamen er op allerlei blogs kwamen allemaal sollicitatiebrieven binnen naar de baan van de geleidslaaf van een geleidsslaaf met twintig paleizen, uh, uh, drie vliegtuigen uh, uh, en een hele reeks andere fantastische voorzieningen. Uh, leek, uh, leek toch een heleboel Russen wel een aantrekkelijke baan en een aantrekkelijke honorering voor, uh, voor een baan. Ja. Maar wat Poetin betreft, wat het echte geld betreft, uh, weten we het natuurlijk niet. Er zijn, uh, er zijn gerust. Natuurlijk dat Poetin zijn, zijn, zijn oude dagsvoorziening wel op een of andere manier heeft geregeld. Er is bijvoorbeeld een, een bedrijf dat heet Kunvar. En dat, dat, dat verhandelt ongeveer 60% van de Russische exportolie. Ja. En er zijn twee, uit, twee aandeelhouders van bekend. Er zijn twee aandeelhouders van bekend. Eén is een Petersburgse vriend van, van, van Poetin. En de derde aandeelhouder is niet bekend, die is anoniem. En het vermoeden bestaat, en dat is in diverse publicaties al naar voren gekomen, het vermoeden bestaat dat daar wel eens de naam van Poetin achter zou zitten. Juist, want hij moet toch ergens die dure klokjes van betalen... die hij altijd om zijn pols heeft. Uh, ja, als je, als je dat inkomen hebt en je draagt dan horloges van 30.000 euro, die hij ook nog wel eens van zijn pols haalt om enthousiast en spontaan weg te geven aan bewonderaars. Uh, ja, dat moet ook toch ergens door betaald worden. Misschien betaalt, betaalt hij dat uit de staatskast. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar over het algemeen, ja, haalt men hier natuurlijk de lijst die, die, die elk jaar wordt gepubliceerd. Daar haalt men hier toch een beetje de schouders over op. Men, uh, men, men, men, men gaat er niet van uit dat dit het werkelijke. Beeld is. Nee. Goed, nou ja, je kunt wel zeggen dat het officiële inkomen... in ieder geval 143.000 euro is, even los van al die vliegtuigen, paleizen enzovoorts... die hij natuurlijk uh, ter, tot zijn beschikking krijgt omdat hij president is. Of zijn die ook uh, privé-eigendom van hem? Uh, nou, dat, dat, dat ziet er maar al naar uit. Hè. De, de, met Vedef, die, voor, die uh, de afgelopen jaren een beetje president was... Die heeft... Die heeft daar in buitenhuizen overgehouden. Niet ver van, van, van, van Poetin. En uh, uh, hoewel het niet officieel geprivatiseerd is... ziet het eruit als hij ooit uh, zijn stoel die hij nu heeft van premier verlaat... dat hij daar niet uitgaat. Dat is namelijk niet de, de, de gewoonte van, uh, van, van de heren hier. Veel, veel mensen die dat inkomen opgeven... vergeten daarbij op te geven dat ze iets, uh, in iets wonen dat een dacha heet. En uh, vaak is het zo als ze hun functie verliezen... dat ze als premie die dacha mogen houden. En, en dat zijn vaak toch ook wel paleisjes. Radio nee, nee, nee, nee, nee, no, regelen. Er gebeurt van alles tegelijkertijd terwijl jij nog aan het praten was. Neem me niet kwalijk, ja. er slaapt hier een machine ja. vanzelf op hol. Dat kan gebeuren. Het is overigens voor het eerst hè, dat de lonen van Russische politici openbaar zijn gemaakt. Waarom doen ze dat eigenlijk? Uh, nou, er is, er is de afgelopen maanden er zijn er zoveel onthullingen gekomen op, uh, op internetsites. Internet over, uh, over, over het, het, het bezit van, uh, van Russische politici, van ministers, van leden van de, van, van, van de Duma... Die schandalige bedragen bezitten op buitenlandse ban bankrekeningen. Cayman-eilanden zijn zeer populair bij, uh, bij, de, Russi bij de Russische elite. Uh, dit is het antwoord eigenlijk van, uh, van Poetin. Om, uh, om een beetje uh, tegengas te geven aan al die onthullingen die zijn Komen. Die, die, die vicepremier Schuvalov, die heb je gezien, dat inkomen, hè? Die, verdient, die verdient maar uh, ja, per jaar zo'n 6, 6 miljoen, maar heeft zo weggezet op de, een van de Kuiman-eilanden onder, onder de naam van zijn vrouw, uh, ik geloof dat het tegen de 4 miljard euro, <laughs> euro is, en heeft toch de bescheiden baan van, van vicepremier. Vice Niemand vraagt trouwens waar dat geld vandaan komt. Goed, Peter vanuit Moskou. Dankjewel voor het bijlichten bij deze uh, enorme bedragen. Dat wil zeggen de bedragen die we niet kennen bij de topinkomens van de Russische president Poetin en zijn premier Medvedev. Hartelijk dank. Zometeen gaan wij verder na tien uur, na de reclame en het nieuws. Blijf bij ons. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.